Starters moeten met belastingvoordeel geld opzij kunnen leggen om een huis te kopen. Dat heet bouwsparen. In het CDA-verkiezingsprogramma staat ook dat mensen die al een hypotheek hebben... met een bonus gestimuleerd worden om hun hypotheek af te lossen. Naar verluidt komt het CDA morgen ook met plannen voor een sociale vlaktax. In dat systeem is er maar één belastingtarief... maar wordt van de hogere inkomens een extra bijdrage gevraagd.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 Volgende week komen deskundigen bijeen om te bekijken hoe verspreiding van de VRE-bacterie kan worden aangepakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam zegt veel geleerd te hebben van de uitbraak van een andere darmbacterie... die vorig jaar zeer waarschijnlijk drie patiënten het leven kostte. Minister Schippers heeft geen principiële bezwaren om de leeftijd waarop jongeren bier en wijn te kunnen kopen te verhogen naar 18 jaar... Dat zegt ze in een reactie op het nieuwe standpunt van het CDA. Die partij vindt dat de leeftijd naar 18 moet. Eerst was het CDA nog tegen een verhoging. Door de verandering zijn in de Tweede Kamer precies evenveel kamerleden voor verhoging als er tegen. Volgens minister Schippers heeft het veranderde CDA-standpunt te maken met de verkiezingen in september. De opkomst bij het referendum in Ierland over het Europese begrotingsakkoord is tot nu toe laag. Halverwege de middag had tussen de 15 en 20 procent van de 3 miljoen kiezers gestemd. Het slechte weer in Ierland houdt veel mensen thuis. De stembureaus blijven open tot 10 uur vanavond. Pas morgenochtend wordt begonnen met het tellen van de stemmen. De uitslag volgt dan waarschijnlijk morgenavond. Robert M. gaat in hoger beroep. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bevestigd.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah, het is uh, slecht weer in delen van het land en dat veroorzaakt een drukke avondspits. Vooral rond Utrecht en Rotterdam is het mis. En uh, ja, daar speelt ook de afsluiting van de Maastunnel mee naar het zuiden. Dat veroorzaakt lange files in en om de stad. Wat uh, verder nog opvalt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat een van de langste files tussen Naarden en Eembrugge, 10 kilometer. De A15 naar Europoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Pernis en Hoogvliet staat 4 kilometer stil. Eén rijstrook is dicht. Ook de A4, daarboven, staat helemaal vast... tussen Hoogvliet en Vlaardingen in beide richtingen. De file op de A20 is extra lang naar Gouda... voor Knoop en Terbrechtseplein, 10 kilometer. En de file op de A50 springt eruit van Arnhem naar Os... tussen Knoop het Grijzoord en Knoop het Eewijk, 11 kilometer. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken. U moet bezuinigen. Maar waarom? De zaak moet wel blijven draaien...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Acht minuten over acht, goedenavond. Een ziekenhuisbacterie die gevaarlijk is voor mensen met een lage weerstand, heeft nu ook het Maastadziekenhuis bereikt. Komend half uur hoort u een hoogleraar infectieziekten hierover. Eerst het hoger beroep van Robert M, de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak. Uh, dat hoger beroep, zo heeft uh, advocaat Charling van der Goot eerder in deze uitzending toegelicht. Want Robert M doet dat, ondanks dat de ouders van de slachtoffertjes hem hebben opgeroepen niet in hoger beroep te gaan. Advocaat van der Goot. Maar het is in ieder geval voor onze cliënt niet zodanig geweest dat hij heeft gezegd van ik zie af van hoge beroep. Ik zeg er wel direct bij, ook wij hadden liever gehad dat er geen hoge beroep nodig was geweest. Maar dan had er een ander vonnis moeten komen. De advocaat van Robert M. Tientallen ouders worden vertegenwoordigd door advocaat Richard Korver. Goedenavond meneer Korver. Goedenavond. Heb zo een reactie gekregen van de ouders? Ja, van een aantal. Uh, en uh, Die zijn bepaald niet blij. Uh, en laat duidelijk zijn. Wij respecteren het recht van iedere verdachte, dus ook van Robert M., om in hoge beroep te gaan. Daar, daar is geen twijfel over. Alleen de argumentatie waarmee dat in deze zaak gebeurt, ja, die is toch wel als hypocriet te betitelen. Als je eerst eh, op zitting spijt betuigt en zegt dat je begrijpt dat eh, ouders en kinderen pijn hebben eh, en dat je die pijn hebt gedaan eh, en je gaat dan vervolgens hoger beroep instellen, onder andere omdat je vindt dat ouders de mond moet worden gesnoerd en het spreekrecht zou moeten worden ontzegd, ja, dan kan dat bijna niet anders als als hypocriet worden aangemerkt. Dat is het gevoel bij de ouders. Nou is het ook zo dat Robert M. zelf vindt dat hij alle medewerking heeft verleend. En dat dat te weinig is meegewogen door de rechtbank. Hij heeft bekend. En zonder die bekentenis zegt hij was er geen fractie van het bewijs overgebleven. Mm -hmm. Dat zegt de rechtbank zelf ook al. Dus ja. zijn advocaat. Dan is het gebruikelijk dat een verdachte daar wellicht in hoge beroep voor wordt beloond. In de vorm van strafverlaging. Nou als je zou te maken zou hebben met een, een reguliere verdachte. Met een regulier misdrijf misschien wel. Uh, maar de rechtbank heeft hier gezegd dat gezien de aard, de ernst, de omvang de frequentie en de duur waarop deze verdachte de misdaad heeft gepleegd... waarvoor hij is veroordeeld, dat dat maakt dat die strafverlichtende omstandigheden... verbleken bij de strafverzwarende omstandigheden die er ook zijn. Ja. Hebt u het ook deels aan uzelf te wijten... in die zin dat ook door uw inzet de ouders spreekrecht hebben gekregen... op een moment dat dat nog niet in de wet was vastgelegd? Want ook dat is een reden voor Robert M. om in hoger beroep te gaan. Ja, nou ja, ik wens hem daar veel succes mee. Ik bedoel, de Tweede Kamer heeft net unaniem een wetsvoorstel aangenomen... waarin dat spreekrecht wel wordt toegekend. Bovendien is door mij betoogd dat wij op grond van internationale bepalingen... dat spreekrecht al hebben. Dus ik ben eerlijk gezegd niet zo onder de indruk van dat soort betogen. Wat betekent dat concreet voor de ouders? Moeten die nu weer opnieuw komen opdagen? ...om hun verhaal deels te vertellen voor de rechtbank... ...of is dat niet nodig straks in het hoge beroep? Nou, het is in beginsel aan de ouders zelf om, om te beslissen of zij dat wel of niet zouden willen... ...en vervolgens aan het hof eh, of wij dat wel of niet mogen... ...want ik begrijp dat meneer Robert hem in ieder geval probeert... ...om mijn cliënten in hoge beroep monddood te maken. En dat gaat u bestrijden? Vanzelfsprekend. Ik heb in eerste aandacht daar zelf voor gestreden. De rechtbank heeft toen gezegd, nou, we doen het wel gezien het bijzondere karakter van deze zaak. Ik hoop dat het Hof ook zal ingaan op mijn juridische argumenten. Net zo goed als dat ik hoop dat het Hof op mijn juridische argumenten in zal gaan. En zal zeggen dat ook ouders slachtoffer zijn in deze zaak. Iets wat de rechtbank niet heeft gedaan. Richard Korver, advocaat namens de ouders in de Amsterdamse zedenzaken. Dank u wel. Graag gedaan. Syrië wacht gespannen op de dag van morgen. Niet is het alleen dan een week geleden dat het bloedbad in Hula plaatsvond. Ook loopt het ultimatum af dat het Syrische Vrije Leger heeft gesteld aan president Assad. Ze willen dat de troepen van Assad zich dan hebben teruggetrokken, anders pakt het Vrije Syrische Leger weer openlijk de wapens op. De ambulancedienst van de Rode Halve Maan bereidt zich in ieder geval voor op het ergste. In de garage zijn twee mannen bezig rode stickers te plakken... op een voor de rest eigenlijk nog helemaal witte bestelbus. Een nieuwe auto inderdaad. En die zijn we tot een auto aan het maken. En daarnaast staat er nog eentje die echt splinternieuw is. Twee blauwe zwaailichten op het dak. Zie een vrouw in een rood pak met een witte hoofddoek op. Materiaal opnemen. Alle auto's worden voorbereid. Uiteraard klaargemaakt. Er is een soort wachtkamer voor de vrijwilligers. Altijd leuk trouwens dat er op zulke soort plekken hier gewoon gerookt mag worden. En daar zitten uh, mannen, vrouwen, allemaal leeftijd ongeveer van uh, studenten. Uh, vrouwen met hoofddoek, zonder hoofddoek, maakt hier allemaal niet uit. Uh, Mijn naam is Tark Baaj. Ik kom uit but living maar in Damascus. Uh, Ik studeer medicijn, de year. jaar. Ik kom uit Derelzor, zegt een van de jongens. En ik ben uh, student medicijnen. Ik word later dokter. En zolang ik hier in Damaskus studeer, heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de rode halve maan op de ambulance. Het werk is behoorlijk veranderd de afgelopen, het afgelopen jaar. We hebben het inderdaad een stuk drukker gekregen. Ja, dat kun je wel verwachten. Maar het is belangrijk werk wat we doen. We, we must be in it. We, we must do something. Yeah. In een way of another or another, uh, there will be uh, something you can do to help, to change. De verhalen over uh, hoe druk het geworden is het afgelopen jaar, over de gevaren in de gang hangen foto's van het werk en uh, daar hangt ook een foto bij van drie lijkenkisten waar uh, vrijwilligers tussen staan. Drie mensen zijn er al om het leven gekomen sinds de opstand en eigenlijk iedereen hier in deze ruimte die kent ze persoonlijk. Well, uh, I think that uh, the risk is acceptable. If I can make something to make the world better. Om mijn land te better Of om mijn mensen te Toch laat je je niet leiden door angst, zeggen ze. Uh, want dit is wat je doet. Je bent er om mensen te helpen die gewond zijn. En als je weet dat ze daar liggen, dan wil je er uiteindelijk toch gewoon naartoe. Toegang krijgen tot gewonden. Dat is altijd uh, een van de dingen waar we voor strijden, zegt Rabab Al rifai van het Internationale Rode Kruis in Damascus. For de ICRC and the Syrian Arbert Crescent to be able to go, we need uh, what we call security guarantees. So we need to speak. Uh... Uh, those, uh, involved. We waren ook te plekken in Houle, uh, maar we moesten daar nog wachten om uh, te zorgen dat er uh, uh, geen gevaar was voor ons. Want ja, daar kun je heel erg dapper in zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als jij zelf gewond raakt, je de gewonden ook niet kunt helpen. So, natuurlijk we niet uh risk the lives of our teams and Syrian Amber Crescent teams and let them go in. Because if something happens to them, how can they help anyway? Nu hebben we natuurlijk um, de toegang voor hulpverleners een van de punten. Is dat van het zespuntenplan van Kofi Annan... wat op uh, 12 april is ingegaan. Ja, het staakt het vuren, daar is weinig van terecht gekomen, dat weet iedereen. Maar heeft u gezien in de praktijk dat het makkelijker is om naar bepaalde plekken toe te gaan? We need to make sure that international committee of the Red Cross teams and Syrian Red Crescent teams are able to access areas safely. Mm -hmm. And by that we mean respect of the emblem, Red Crescent or Red Cross. Uh, en Aan het begin van het staakt het vuren was er een periode van relatieve kalmte. En we hebben gezien dat de afgelopen maanden de toegang wel iets verbeterd werd. Maar er moet respect zijn voor de Rode Hovenmaan en voor het Rode Kruis, voor dat embleem. Die moeten ongehinderd hun werk kunnen doen en daar strijden wij voor. Weer terug bij het gebouw van de Rode Halve Maan gaan. Veel gesprekken over wat er morgen uh, te verwachten is. Er zijn uh, hele lange diensten morgen, 12 uur of langer. en Iedereen houdt er rekening mee dat het heel druk kan worden. Maar je weet het niet. Misschien dat het mij valt, zegt er iemand. Sander van Hoorn hoort u vanuit de Syrische hoofdstad Damaskus. Een hoop gedoe vandaag over die veelverkochte energiedrankjes. Ze zouden gevaarlijk zijn voor kinderen. Maar wat zit er eigenlijk in? Dat hoort u zo. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Dus een drukke avondspits, zeker bij Utrecht en Rotterdam. Na nou, De afsluiting van de Maastunnel veroorzaakt een verkeerschaos in en om de stad. Mensen zijn er nog niet aan gewend. Kennelijk dat de Maastunnel naar het zuiden drie maanden dicht is door werkzaamheden. In de stad staat het vast, maar ook daaromheen. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Daardoor staan er nu ook files op de A15 naar Euroports Bij hoogvliet 4 kilometer, Eén rijstrook is dicht. En vielen uh, met veel vertraging op de A4 in beide richtingen tussen Hoogvliet en Vlaardingen 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucetta Carrasso en Tim Overdik. Ze zijn zeer populair onder kinderen en onder jongeren... de drankjes in van die felgekleurde blikjes. Maar ze zijn ook erg slecht, zegt de GGD. En daarom zouden ze niet meer in de supermarkt verkocht mogen worden. Maar wat zit er dan in die drankjes? Verslaggever Menner Reemeyer sprak erover met Ringer Witkamp. Die kan het weten als hoogleraar voeding en farmacologie... aan de Universiteit Wageningen. Ik heb een blikje meegenomen... Het is uh, een, een nep Red Bull, uh, Blue Bastard, zoals uh, heel veel van die energiedrankjes uh, zijn uit de supermarkt. 41 cent per blikje. Het staat in uh, treetjes opgestapeld in uh, de supermarkt, vlakbij school. Ja, en de jongeren komen binnen, lopen langs en pakken het mee. Ja, ja eigenlijk zou je het ook letterlijk en figuurlijk gewoon goedkope zooi kunnen noemen. En wat zit erin? Er zit suiker in, er zit cafeïne in, er zit taurine in. En de bedoeling is, dat wordt althans gesuggereerd, dat je er alerter van wordt. Dat ja. je er helder, scherp van wordt, dat je beter gaat... Ja, u uh... zit te kijken op de ja, zijkant, daar nou... staan alle ingrediënten ja. staan er in en hoeveel. Hè? Ja, precies. Wat, wat is nou, wat, is nou, wat, is nou wat, wat niet goed is, zeg maar. maar? Ja, valt op dat er vrij veel suiker in zit. 11 uh, ver... nee, gram per 100 milliliter. Ja. De fabrikant zegt van, dat is niet bijzonder veel Dat is vergelijkbaar met het uh, gewone vruchtensap. Maar ja, wij zeggen eigenlijk dat gewone vruchtenstap al te veel suiker bevat. Hè? Wij zeggen als, als uh, drink gewoon water. Water ja. is veel gezonder. Wat zit er ja, maar... meer in? Er zit uh, cafeïne in. Cafeïne ja. wat ook in staat dat zit. erop? 30 milligram per 100 milliliter. Dat lijkt me ietsje minder dan Red Bull. Red Bull zit er twee keer zoveel cafeïne in volgens mij. Dat is twee keer zo duur geloof ik. Ja, dat zal het ongeveer ja. zijn. Ja. Ik gebruik het zelf niet. En mijn kinderen ook niet. Ik zou het mijn ja. kinderen ook niet laten gebruiken. Uh, je weet nooit wat ze natuurlijk stiekem doen. Um, ja, cafeïne. De bedoeling is dat je daar ook helderder van wordt. Scherper van wordt. Het stimuleert je, je hersenen. Uh, je bent alerter. Ja. Um, je, kan, ja, je, je, je komt de schooldag de... door. Je, je komt de school door. Ja, het is natuurlijk. Ja, eigenlijk is het een hele rare dingen. Je, je, je, je bent slaperig en je gebruikt iets om alert te worden. Om helder te worden. En op die manier wat aan je slaap doen. Kijk, wij zeggen. Ga gewoon op tijd naar bed. Ja. En ik denk. Ik denk dat ja, ja, bij de ouders ligt natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid. Dus het klinkt heel ouderwets. Ik begrijp dat dit soort uh, spullen ook door hele jonge kinderen worden gebruikt. Dus acht tot tien jaar. Ja, dat is, dat is, ja, is dat heel schadelijk. Misschien is één zo'n drankje niet heel schadelijk. Maar het is volledig overbodig. En het is eigenlijk gewoon het paard achter de wagen spannen. Ja. Dus de vraag, is het gevaarlijk? Nee. Is het slecht? Ja, het is niet gevaarlijk, maar het is wel slecht. Ik denk dat het misschien gevaarlijk gaat worden als je zegt van, nou, ze, ze, ze slepen ze met tientallen mee en ze gaan er vijf of tien per dag drinken. Ja. Want dan krijg je toch een behoorlijke dosis cafeïne binnen. Ja. En is dat dan vergelijkbaar met kinderen van die leeftijd die koffie drinken? Nou, de hoeveelheid is vergelijkbaar met een kop koffie. Maar we zeggen tegen kinderen van 8 tot 10 jaar zeggen we ook niet, drink maar koffie. He, het wordt eigenlijk afgeraden. Ja. Kinderen gaan daar toch van stuiteren. Kinderen worden daar, uh, ja, kunnen daar toch last krijgen van hartkloppingen, misschien diarree. Ja. En het is vooral, ga je het merken, als kinderen het niet gewend zijn. Ik denk dat dat eerste blikje voor een kind uh, echt wel een kick kan geven. Ja. Maar wat trekt die kinderen dan? Nou, het, blikje, het blikje ziet er prachtig uit, ja. met, echt een, met een boel erop. dus ja, Het is heel goed gedaan uh, als... Uh, eh, het namaak. refereert een beetje aan Red Bull de namaak. Eh, het smaakt. Heeft u het wel eens geproefd? Ik heb dit nog nooit geproefd. Ik heb geloof ik ooit een keer... Nou, dan gaan we het eens even proeven. Nou, ja. smaakt het? Nou, zuurtjes, hè? Gewoon ja. een zuurtjesdrank. Ja, die, ja, ja zoet. het is lekker zoet. En, uh, ja, gewoon, uh, bruist, in de mond. bruist in de mond. Ik heb het ook even geprobeerd hoor. Ja, ja, ja, je, ja misschien als je ervan houdt vind je het lekker. Maar ik denk dat het vooral de mode is. Het is ja. gewoon een hype. He, kinderen denken van, nou, het is leuk. Uh, andere kinderen gebruiken het ook. Dus ik ga het ook lekker nemen. En als het nou verboden zou worden in de supermarkt? Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Moet je gaan verbieden of moet je gaan waarschuwen? Uh, in het algemeen ben ik niet zo voor verbieden. Uh, ik denk wel dat je kan zeggen van... Ja, je moet het echt waarschuwen. dat je Jonge kinderen moet je dit niet geven. Maar dat zeggen we natuurlijk ook van alcohol en toch doen ze het. Ja, en we weten in de praktijk dat echt verbieden niet werkt. Ik denk wel dat ja, als je het zou gaan verbieden, dat de omzet natuurlijk voor die fabrikanten wel gevoelig achteruit gaat. Ja. En voor de winkeliers? Ja, en voor de winkeliers. Dus ik denk, nou kennelijk, ik denk dat ze vooral ook veel verkopen aan jongeren. Ja. Ja. Ik heb weinig bejaarden gezien met dit soort drankjes. Op drinken of weggooien? Um, gooi me weg. Nou, wat blijft hangen in ieder geval? De tip, ga op tijd naar bed. Maar dan moet de puber wel willen luisteren ja, natuurlijk. Een uh, belangrijke stemming in Ierland vandaag. Want de Ieren kunnen in een referendum kiezen voor of tegen het Europees Begrotingsakkoord. De afspraken daarover. Ierland is het enige land in de Europese Unie dat dit doet. Correspondent Arjen van der Horst is in Ierland. Arjen, de opkomst is tot nu toe laag. Hè? Hoe verklaar je dat? Ja, bijzonder laag. De laatste cijfers die we binnenkrijgen wijzen op een opkomst van 20 procent. Veel lager dan bij eerdere referenda op dit tijdstip. Bij Telcentrum in Dublin geven ze als verklaring dat het met het slechte weer te maken heeft. Nou, ik denk dat dat wel uh, wat overdreven is. Het is eigenlijk altijd slecht weer in Ierland, dus dat maakt niet zoveel uit. Uh, ik merkte vooral deze week dat er gewoon minder animo is voor het referendum. Er wordt veel minder campagne gevoerd, zeker in vergelijking met de twee vorige referenden. En dat is een bepalende factor, denk ik. En als je dan kijkt naar die twee vorige referenden, Arjen, dan zien we dat de Ieren dus al twee keer tegen hebben gestemd. Verwacht je dat nu ook? Ja, als we de opiniepeilingen moeten geloven, dan gaan de Ieren nu voorstemmen. En dat is op zich wel opmerkelijk. Uh, juist op een moment dat uh, het anti brussel sentiment... Ja, overal in Europa op een piek lijkt te zitten... lijken de Ieren juist voor dit verdrag te gaan stemmen. Uh, angst speelt wel een belangrijke rol. Je proeft dat de Ieren erg bang zijn de Europese boop te missen. En dan denken ze, ja, we kunnen maar beter aanklampen bij Brussel. Angst bij de Ieren? Wat zou er dan gebeuren als ze nee zouden stemmen vandaag? Ja, een nee heeft directe gevolgen voor Ierland, want dit verdrag is gekoppeld aan het ESM, het permanente Europese noodfonds. Als Ierland nee zegt en dus niet dit verdrag ondertekent, ja, dan kunnen ze geen aanspraak maken op dit fonds. Ja, Wat betekent dit? Stel dat Ierland opnieuw een noodlening nodig heeft, ja, dan kunnen ze niet langer op de steun van Brussel rekenen. En dat voedt de angst natuurlijk onder de Ieren en dat voedt ook de ja-stem. Wanneer is de uitslag? Morgen in de ochtend beginnen ze te tellen. De verwachting is dat we tegen de avond de uitslag weten. Vanuit Ierland, Arjen van der Horst, dankje. In het ziekenhuis in Rotterdam zijn twaalf patiënten besmet... met de zeer besmettelijke darmbacterie VRE. Vorig jaar raakte het ziekenhuis nog in opspraak... toen ze verkeerd handelden bij een uitbraak van de Klebsiella bacterie Zeker drie mensen overleden als gevolg daarvan. Het Maastad heeft nu wel meteen maatregelen genomen... dat vertelt Anton Westerlaken, voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit is het levende bewijs dat wij geleerd hebben van de ervaringen vorig jaar. Omdat we er bovenop zaten, het gevonden hebben... En snel alle maatregelen getroffen hebben die passen bij het voorkomen van vervolgbesmettingen. Zodat er geen risico is voor extra uh, nou ja, onveilige situatie van. dan ook heb ook niet hoeven te sluiten wat bij collega ziekenhuizen het geval geweest is. Want in zeker drie andere ziekenhuizen is de bacterie deze maand aangetroffen. Mark Bonten is hoogleraar infectieziekten van het UMC Utrecht. En is supervisor in het Maastad ziekenhuis. Naar aanleiding van die Klebsiella bacterie. Goedenavond meneer Bonten. Goedenavond. Ja, heeft Anton Westerlaken gelijk? Ging het nu beter dan de vorige keer in het ziekenhuis? Ja, ik heb er uh, niks aan toe te voegen aan wat hij zei. Ze hebben het snel opgespoord en maatregelen genomen? Ja. Want hoe kom je erachter dat je die bacterie hebt? Nou, de, de eerste patiënt die je ontdekt is meestal omdat zo'n patiënt een infectie heeft. En dan wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de infectie. En dan komt er vaak een bacterie uit. En dan kijk je welke bacterie dat is. En als dat dan een VRE is, dan ben je natuurlijk zeer alert. Want dat is een bacterie die we niet heel vaak tegenkomen en die berucht is... Uh om verspreiding te geven eh, bij ernstige zieke patiënten. Dus dan ga je meteen op onderzoek uit bij collega, zeg maar bij de patiënten in de omgeving van zo'n patiënt die een infectie heeft. En als je dan ja, heel goed gaat zoeken, dan, dan vind je dus ook patiënten die gewoon drager zijn van de bacterie... verder helemaal nergens last van hebben. En dat is eh, wat we nu gevonden hebben. Ja, en toch en, voor mensen met, met lage weerstand is het een zeer gevaarlijke bacterie? Ja, wat is zeer gevaarlijk? Het is, zijn, het is een bacterie die wij allemaal in onze darmen hebben. Die in principe eh, voor veel antibiotica uit zichzelf ongevoelig is. Uh, vancomycine is een belangrijk middel voor de behandeling van deze patiënten als ze een infectie met deze bacterie hebben. En uh, als ze dan vancomycine resistent zijn, de bacteriën, dan, dan zijn we extra alert. Want dan is een belangrijk geneesmiddel dus niet meer werkzaam. Um, op zich is het een, een, een, dus een bacterie die we allemaal hebben. Niet zo heel gevaarlijk. Maar als de weerstand van de patiënt heel erg laag is... dan kan zelfs de, zeg maar, de, de onschuldigste bacterie gevaarlijk zijn. Dus bij de hele zieke mensen zijn we toch zeer alert. Ja, er zijn nu in meerdere ziekenhuizen uh, gevallen hiervan ontdekt. Maar als ik u zo hoor, dan kan het overal wel gebeuren... als overal mensen liggen die die bacteriën in zich dragen. Nou, de, de, de, de vancomicine resistente vorm dragen we niet allemaal in ons. En dat is op zich opmerkelijk dat we nu nee. in, in, op dit moment in vier ziekenhuizen... maar ook vorig jaar al in een aantal ziekenhuizen deze bacteriën ineens zagen opkomen... die we natuurlijk wel kennen. Maar we hebben er tien jaar lang in Nederland eigenlijk geen last van gehad. En nu in korte tijd zien we op verschillende plaatsen in het land... in ziekenhuizen uitbraken optreden. En het lijkt er ook op dat dat niet allemaal dezelfde stammen zijn. Dus dat er meerdere types circuleren. En het is nu zaak dat we heel snel... Zeg maar een overzicht krijgen van al die stammen. En daar uh, heeft onze afdeling een paar weken geleden al aangeboden... om al die stammen zeg maar, uh, te onderzoeken om te zien... of ze nu zeg maar, met één probleem of met meerdere problemen te maken hebben. En kan je daar iets tegen doen? Nou, je kunt uh, er tegen doen dat je zorgt dat de mensen... Die stam, uh, dat de kans op verspreiding uh, minimaal wordt, of dus heel klein wordt. Dat is enerzijds door uh, te zorgen dat alle maatregelen worden nageleefd... en dat er extra maatregelen worden getroffen bij de patiënten die uh, besmet zijn. Dus uh, dat is wat je doet. En dat is doorgaans is dat uh, effectief. Maar uh, deze bacterie is uh, hardnekkig uh, en berucht... En dat, uh, ja, dat het toch een tijdje duurt voor je het helemaal onder controle hebt. Meneer Bonten, dank. Volgens mij werd u geroepen op, uh, op de achtergrond. Ja, mijn uh, kleine zoon die mengt zich in het gesprek. Precies, en die heeft heel goed in de gaten dat dit Radio 1-journaal uh, ten einde is. Dank u wel, Mark Bonten, hoogleraar infectieziekten. Goedenavond. Lucelle en ik wensen u een heel prettige donderdagavond. Blijf gezond, ga op tijd naar bed. Joost Eerdmans, goedenavond. Ja, goedenavond. Met avondspit. Wat ga je doen? Uh, we gaan het over hard werken uh, hebben. Of minder hard werken. De, de luisteraar mag het zelf bepalen. Ik zeg: van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Dat wordt wel, wel vaker uh, gezegd. D66 pleitte in dat verband vorige week. Voor de opmerkelijke terugkeer van de 40-uurige werkweek. En minder officiële vrije dagen. Weet je nog, hij zei: de tweede Pinksterdag kunnen we makkelijk uh, gaan, uh, gaan werken. Uh, dat soort gekkigheid. Dat, uh, dat ga ik met hem bespreken. Want ik zeg: vrije dagen zijn het probleem niet. Heel belangrijk is het juist om daar je energie weer op te laden. En weer uh, volledig aan de slag te kunnen. Waar het misgaat in Nederland is dat de uren die we wel werken dat we daar weinig profijt uit halen daar kan zeker nog een schepje bovenop. Mijn stellingname is dus we moeten harder gaan werken in minder tijd. Hashtag werkgebruik of hashtag Eerdmans, hashtag avondspits. Dan kunt u reageren via Twitter. We werken met 30,6 uur per week het minste aantal uren van de hele Europese Unie. Dat zeg ik er ook maar eens bij. Dus alle knoflooklanden waar veel op gescholden wordt... werken meer uren per week dan Nederland. We moeten dus meer, harder werken in minder tijd. Ik ga praten met Jaap Smit, CNV-voorzitter. En Wouter Koolmees van D66, de woordvoerder Financiën. Hij kwam met dat onzalig plan om de Tweede Pinksterdag in te gaan ruilen. Ik zeg dus niet minder vrije dagen, maar meer werk in minder tijd. 0800 1121 is het telefoonnummer. Kunt u live bij ons in de show komen om te reageren. Ik hoop dat u meedoet. Ik ga u spreken in avondspits van WNL. Graag tot na het NOS nieuws.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 Het NOS-journaal. Het aantal haltstraffen is opnieuw gedaald. Vorig jaar werden zo'n 17.000 jongeren gestraft. Het zijn er duizend minder dan een jaar eerder. Volgens HALT is er minder criminaliteit onder jongeren. De belangrijkste redenen voor een haltstraf zijn winkeldiefstal en schoolverzuim. Jongeren met zo'n straf worden aan het werk gezet of moeten een training volgen. Ook moeten ze hun excuses aanbieden aan het slachtoffer.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 Maar volgens de minister zijn er geen gevallen bekend... waarbij jonge spelers uit arme landen in Nederland worden omgekocht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het trekt nu een actief regengebied over het land. Alleen zeeuws vlaanderen een groot deel van noord brabant en Limburg... zijn nu nog droog. Nou, vanavond en vannacht dan trekt de regen geleidelijk naar het oosten. Het blijft bewolkt. En vannacht vooral in het noorden nog af en toe wat regen. Het wordt niet koud. De minimumtemperatuur varieert van 9 tot 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt. In het oosten kan het nog wat regenen. In de loop van de dag wordt het droog en vanuit het noordwesten breekt de zon steeds meer door. Het is wel duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt een graad of 13 op de wadden tot 16 graden in het zuiden van het land. De wind waait morgen uit noordwest tot noord. Is matig windkracht 3 tot 4. In het waddengebied net vrij krachtig windkracht 5. Namorgen blijft het koel met maximum temperaturen rond 15 graden. En vrijdag kan er nog een enkele bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk warmer en dan gaan we weer richting 20 graden. ANEB, verkeersinformatie. Slecht weer in een groot deel van het land veroorzaakt een drukke avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en zeker ook rond Rotterdam. Het laatste heeft te maken met de afsluiting van de Maastunnel naar het zuiden. Zijn daar de komende maanden werkzaamheden waardoor de Maastunnel dicht is. Uh, ja, het veroorzaakt een chaos in de stad. Maar er zijn ook heel veel mensen die de ring van Rotterdam pakken. En daar staat het nu muurvast op een aantal plaatsen. Vooral op de A4 is het nu mis. Hoogvliet Vlaardingen in beide richtingen tussen knooppunt Benelux en Knoopend Ketelplein, 6 kilometer. En naar het zuiden is extra vertraging door een ongeluk op de A15 naar Europoort. Het gebeurde bij Hoogvliet, er staat 4 kilometer file... en er is daar één rijstrook dicht. Op de A16, van Breda naar Rotterdam... is een ongeluk gebeurd op de Van Briendordbrug, op de Parallelbaan... Er staat 3 kilometer file achter, twee rijstroken zijn dicht. De file op de A20 is extra lang naar Gouda... voor ter Terbrechtseplein, 9 kilometer. Verder valt nog op de file op de A50 van Arnhem naar Os... tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Ewijk 11 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We moeten meer werken in minder tijd. Ja, goedenavond. Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Dit is Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Wij Hollandse Calvinisten houden van hard werken. Hard werken en niet zeuren is in onze samenleving een groot goed en belangrijk. Want in 2050 is het aantal 80-plussers verdubbeld... en komen we 1,2 miljoen werknemers tekort om onze voorzieningen nog te betalen. We mogen aan onze politici dus vragen hoe ze dat gaan oplossen. D66 wil Tweede Pinkse Dag opgeven. Andere partijen willen ouderen langer laten doorwerken. Weer anderen willen minder deeltijd. Misschien moeten we de oplossing simpeler maken. Laten we meer gaan werken in minder tijd. Hans Wiegel zei altijd, je moet hard werken en hard lachen. En dat moet inderdaad. Werk hard, maar neem ook voldoende tijd om te genieten van je gezin... je hobby's en het reizen door de wereld. We werken minder uren dan de meeste landen om ons heen. Er moet een tandje bij. Willen we de Chinezen en Indiërs kunnen bijhouden? Bel know. 0800 1121. Ja, luisteraars, goedenavond. Welkom bij Avondspits van WNL. Het probleem is dus dat steeds minder werkenden moeten zorgen voor steeds meer niet-werkenden. En dan zijn er drie antwoorden mogelijk. A. We moeten naar minder vrije dagen. B. We moeten langer gaan werken. Of C. We moeten. Harder gaan werken. En antwoord C is goed, wat mij betreft, want dat is waar ik het over heb vanavond. En zometeen met Wouter Koolmees, hij is woordvoerder voor D60 van Financiën, onder andere. En Jaap Smit, CNV-voorzitter, bellen we straks ook even om zijn namens de reactie namens de vakbond te peilen. En u kunt meedoen, 0800-1121 of via Twitter, dat kan hashtag Avondspit zijn, hashtag Eertmans of misschien hashtag Werk Prima. Edward Prins zegt oneens, vaak is de werkdruk al hoog... doordat werk, werkgevers het maximale willen halen met zo min mogelijk werknemers. Meer werken is meer ziekte, zegt die hashtag WNL. U mag ook reageren op dit soort tweets, geen enkel probleem. De eerste beller is en was mevrouw Lammers uit Soetermeer. Goedenavond mevrouw Lammers. Goedenavond meneer Eertmans. u spreekt met mevrouw Lammers. Mijn man werkt in het bedrijfsleven geen ADV-dagen, geen oude dagen. en die zou het een verarming vinden als die aan 40 uur per week kwam... Want die zit gemiddeld nu tussen de 50 en de 60 uur? Ja, dat is een reactie op het D66-voorstel om naar 40 uur te gaan. U zegt het zou een zegen zijn? Het zou voor ons een zegen zijn. Want hij zit nu tussen de 50 en de 60 uur. Geen ADV-dagen, geen oude lullen-dagen. Nee. Dus ik uh, vraag me af over welke groep. Werknemers, wat hebben bij welke bedrijven? En daar zou ik graag toch een nuance in zien. Goed goed punt, mevrouw Lammers, dank, dank u zeer. Uh, Piet van Nijs, goedenavond. Uh, goedenavond. Bedoel, bedoel jij met hard werken ook produceren? Dat komt er wel bij, hè? Nou, het punt is, je hebt in Nederland twee nadelen. Dat het is, uh, vanwege het hele strenge WHO-beleid hebben wij heel veel arbeidsgehandicapten. Nou, daar kun je niet van verlangen dat ze veel produceren. Mm -hmm. En punt twee is dat uh, we in Nederland ook heel veel mensen boven de 50, zelfs boven de 55 hebben, die dat ook niet kunnen. Dus nee. daar moet je ook een nuance in aanbrengen. Maar als je moet kiezen tussen langer werken of harder werken? Nee, wat? daar gaat het niet nou, om. Het ga... gaat erom. U zegt ja. van C, uh, wij moeten harder werken. En dan zeg ik van ja, als, als iemand arbeidsgehandicapt nee. is, die kan niet in een minuut een taart maken. Eens. En iemand die dan, uh, die dan niet, niet arbeidsgehandicapt is, die kan dat wel. Maar... Dus... Tuurlijk. Dat is ook een nuance. Maar die nuance wil, wil ik ook best aanbrengen, maar dan gaat het nog steeds om gradaties waarbinnen je harder kan werken. Dus iedereen naar, naar vermogen kan misschien een tandje bij. Nee. Nou ja, goed. Uh, op die tweet werd net ook gezegd van ja, maar uh, de werkdruk bijvoorbeeld in de thuiszorg is er zo ontzettend groot en hoog dat dat gewoon niet meer kan. Nee. Dus ik nee. denk dat bij veel uh, dingen, zeg maar, de water al uh, in principe tot de lippen staat. Ja, toch denk ik dat er ook een boel extra bij kan. Er wordt ook veel gezeurd. Nou ja, gezeurd, uh, uh, hoe heet dat? De arbeurdiensten zullen dat uh, wel ondervinden. Dat dat heel veel harder werken ook zijn uh, prijsbeweefd hebben. Oké, okay, Piet van Nes, bedankt okay. voor het bellen. 0800 1121, we moeten meer gaan werken in minder tijd. Rik Sterreda zegt, ongelukkig geformuleerd... er zijn genoeg mensen doodgegaan aan het hard werken... met stress en hoge bloeddruk. Ja, dat is ook niet, niet mijn uh, bedenking. Tenminste, ik heb het niet bedacht, maar het wordt veel, veel gezegd. Kiek, Kiek Doares zegt, het aantal vrijdagen is niet het probleem. De verplichting als ongelovig om juist die dagen vrij te nemen... wel, reageert mee op, uh, op Wouter Koolmees, uh, die ik zo spreek. Danny zegt... Maar als je nu bewust kiest om maar 25 uur te werken... en je kan er van rondkomen, dan is dat toch geen probleem? Ja, kijk, ik zeg, eigen ondernemers kiezen hun eigen werkwerk wel... want die willen gewoon dat het, dat het doel wordt bereikt. En dat mis je misschien meer in de loonslaafindustrie... waarin mensen toch minder worden uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen. U kunt reageren. 0800 1121, meer werken in minder tijd. Lucie Taal uit Rotterdam. Ja, maar ik begrijp er helemaal niets van, want wij moeten dan harder werken van u... Maar wij gaan toch wel met pensioen op 67-jarige leeftijd? Ja. En de buren die gaan met 55 en die andere landen die gaan met 50. Ja, maar die werken... En Italië ja. praten u niet over, Griekenland gaan we niet... Dus als wij zeggen, we werken hard, we moeten nog harder werken, dan nou. vind ik dat die zeven extra jaren vergeleken bij de omliggende landen wel aardig... steken we aardig met kop en schouders boven alles uit, hoor. Nou, als ik u de cijfers dus van het OESO... Mevrouw Taalvoorleg, dat is Griekenland met 2000 gewerkte uren per, per week per persoon. En, en, of dat is per jaar. En Nederland 1377. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, dat zal best, Maar ik vind dat wij met ons 67 jaar toch ook best no. aardig bezig zijn, hoor. Nou, dan steekt u dat, de bed daarover. Prima, mevrouw Taal. Dank u zeer. We gaan naar Wouter Koolmees. Hij is Kamerlid voor D66, daarvoor werkzaam bij het ministerie van Financiën. Hij kwam met het uh, onzalige voorstel om Tweede Pinksterdag uh, af te pakken en te gaan werken. Meneer Koolmees, goedenavond. Goedenavond. Ik moet u zeggen, meneer Koolmees, als je die cijfers op de rij zet... dan zie je dat Korea he, 2200 uur uh, werkt uh, per persoon in, in 2010. Uh, Griekenland 2000, zei ik al. Rusland bijna 2000. En dan zie je Nederland onderaan bungelen met 1377 gewerkte uren per persoon. Dus het is een probleem. Dat zijn we met elkaar eens, denk ik. Ja, klopt. En dan zegt u... Dat? Ja, oh, ja ga door. Nee, ja, door. Er zijn wel een verklaringen voor natuurlijk. We hebben... Uh, uh, hele grote deeltijdsfactor. zeven de mensen die in deeltijd werken. Dat, dat verklaart al heel veel van het verschil tussen uh, Nederland en andere landen. Mm. Maar daarnaast is het ook het, het aantal gewerkte uren inderdaad, uh, door, door een groot aantal vrije dagen, uh, uh, kleine baantjes. Dat, dat verklaart we heel veel van het verschil tussen, tussen Nederland en andere landen. Ja, die, die, die wildeeltijd, is dat arbeidsproductief? Ja. Uh, ja, wat je ook uit diezelfde cijfers van de OESO ziet... is dat Nederland wel een hoge productiviteit per uur heeft. Dus dat, ja, in die, in die uh, weinige uren dat we werken... gemiddeld, hè, want er zijn ontzettend veel mensen... die wel heel veel uur per week werken. Dat, dat daar ben ik van bewust. Maar dat we heel veel produceren in die, in die, in die weinige uren. Dus dat is heel positief. En daar, daarom hebben we ook onze, onze welvaart aan te danken. Alleen, met mijn oproep van harde werken in de toekomst pas... Uh, we komen over tien jaar in een situatie... dat er tekorten gaan komen op de arbeidsmarkt. Dan hebben we gewoon te weinig mensen voor de gezondheidszorg. Te weinig mensen... Voor het onderwijs, als we allemaal een uurtje per week bij wijze van spreken, meer zouden werken... dan zouden we uh, dat mensen meer loon kunnen krijgen. Maar ook we het probleem van die tekorten op de arbeidsmarkt kunnen oplossen. Ja, nee, want daar komt een enorm tekort aan. Dat kunnen we rustig stellen. 1,2 miljoen mensen tekort uh, over 40 jaar om alle voorzieningen nog, nog boven tafel te houden. Die vrije dagen van u, daar is veel kritiek op gekomen. Hè? Overigens ook op de hele, het hele voorstel van de 40-uurige werkweek. Daar, daar, daar was eigenlijk niemand het mee eens in de Tweede Kamer. Is dat verrassend? Is, is dat verrassend? Nee, het is natuurlijk geen, geen uh, fijne boodschap. Uh, maar ik vind het wel een eerlijke boodschap. Want uh, als je goed voorbereid wil zijn op de vergrijzing... en die komt er gewoon nu aan, die gaat nu langzaam beginnen... als je in de toekomst uh, belangrijke voorzieningen... als het onderwijs en de gezondheidszorg al fijn zal houden... dan zullen we met z'n allen een stapje extra moeten zetten... om dat te kunnen blijven betalen. En dus ja. mij betreft is er een keuze Dus ofwel meer belastingen en premies... Of uh, allemaal een klein beetje harder werken. En ja. uh, ik, ja, mijn keuze is helder. Nou, uw keuze is eigenlijk antwoord B in mijn categorie. Dan zegt u langer werken. Ik zeg, we moeten harder werken, want dan kun je die vrije dagen in stand houden. U zegt, de arbeidsproductiviteit is al vrij hoog. Die kan misschien nog wel hoger. He, als er bij ons op de afdeling vroeger was er iemand zwanger... het werk werd gewoon opgepakt zonder problemen. He, minstens uh, vijf maanden lang. Dat zie je heel vaak. Er kan veel meer uit ons worden gehaald dan nu gebeurt. Nou, ja, zeker. En nou, D66 zegt al jaren, we moeten blijven investeren in onderwijs, in kennis en innovatie, juist om die productiviteit per uur te verhogen, zodat we uh, met z'n allen ook welvarender kunnen worden. Maar uh, daarmee redden we het niet, want we hebben in de toekomst gewoon een hele hoop mensen nodig die, die voor onze ouderen gaan zorgen, die ja. voor, uh, voor de klas gaan staan om de kinderen les te geven. Ja. En we, we moeten beide doen, en meer uren werken, maar ook productiever worden, door te blijven investeren in onderwijs, en kennis en innovatie. Meneer Koolmees valt enigszins weg. Ik had nog een laatste vraag voor u, als we, als we, als we, als we u kunnen verstaan. Dat is prestatiebeloning, vind ik nou net zo'n goed middel, om hard werk te belonen. Is dat nog een goed idee? In D66 is altijd voor uh, prestaties belonen. Als mensen heel hard werken en goede resultaten behalen, dan moeten ze daarvoor beland kunnen worden. Uh, daar ben ik een groot voorstander van. Waar we moeten oppassen is een soort bonuscultuur, waar we de afgelopen jaren heel veel last van hebben gehad. Dus daar moet, daar moet je niet in, in, in verzanden. Maar als je hard werkt en een goede prestatie levert... mag je wat ons betreft goed beloond worden. Wouter Kolmees, dank u zeer. D66, Tweede Kamerlid. En u doet ook mee 0800 1121. We moeten meer gaan werken in minder tijd. Ik zeg u nog een keer, de OESO zei... Nederland werkt dus 30,6 uur eh, gemiddeld per, per week. Het minste van alle EU-landen. Dat zeggen we wat. Denemarken met 34 en Griekenland zelfs met 42 uur. Wat ze daarin doen, misschien heel veel knoflookpersen... want er wordt daar minder geproduceerd. Maar toch eh, werkt men daar wel meer uren. Pak, doet u mee en ik pak op lijn 4 Nick. Goedenavond. Goedendag hey, goeiedag. Met Nick, ofzo, Ik weet niet. Utrecht. Ja. Het uh, ik het even over chauffeurs hè, in Nederland. Mm -hmm. Wij als chauffeurs willen best wel meer en harder werken. Maar ten eerste, wij kunnen niet harder werken. Want we kunnen maar uh, 87, 88 per uur rijden. Want we zijn begrensd. Ja. ja. Dus wij kunnen niet meer per uur afleggen. En ten tweede, wij willen wel meer uren werken. Maar we mogen niet. Nee, je door zou, regels. Dan zou je harder wij moeten... Ja. Gemiddeld gezien, gemiddeld gezien hè, per jaar maar 48 uur per week gewerkt hebben. Dus als ik de volgende week 60 werk... Moet ik die twaalf uur die ik te veel heb gewerkt, in principe, moet ik gaan compenseren de andere weken. En dat komt vanwege de arbeidsomstandigheden die die Ja, die, die, die, die rijtijdenbesluit rijtijden en noem maar op, weet je wel. Ja. Want wij zitten natuurlijk nog aan meer regels gebonden als iemand op kantoor, weet je ja. wel. Ja. daar zeg je wel eens goed, Nick. Dat geldt voor denk ik meer mensen in jouw branche, dat dat, Met, dat wat lastig wordt. Wij willen best wel meer, hè. Want we, bedoel, wij willen best wel 60, 70, 80 uur in de week werken. Ja, dus voor ja. Dat geen enkel probleem, in principe. Of harder gaan rijden. Dat zou je ook willen, misschien. Ja... Kijk, natuurlijk, ik ben het mee eens, als je 95 kan rijden, kun je meer afstand afleggen. Ja. Maar qua uh, veiligheid. Worden we ook niet vrolijk van met elkaar? 95 is nee. natuurlijk minder, minder en netjes en, en, en veilig als ze bijvoorbeeld, weet je wel. N Nick, dankjewel Goed. voor je bijdrage. Goed jongen. Rijf, ik, uh, Rijf, uh, Dank je. Rij voorzichtig. Uh, Alwin zegt: harder werken in de uren dat we werken is onzin. Efficient, efficiënter werken is beter. Bijvoorbeeld thuiswerken. Dat scheelt ook zinloze reistijd. Nou, dat wordt vanzelf afgestraft, denk ik, met de, met de reiskostenvergoeding. Gerdaar Gerda dus zegt: je moet niet hard, maar slim werken. Uh, Arie van Dijk uh, twittert: effectiever werken begint met meer aandacht voor scholing. En Marius van Rechteren zegt: niet meer, maar ook slimmer werken. Eerdmans Richard B B Beauty zegt: efficiënt uh, werken specialiseren en flexibel opstellen, dan krijg je meer gedaan in dezelfde tijd. Mooi zo, vind ik ook. We moeten meer werken in minder tijd. Wilbert Stuifbergen, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Uh, nou, ik wil graag twee dingen zeggen. Ik ben lid van een coalitie uh, CIPFG. Je noemde net dat we het gaan verliezen van de Chinezen. Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat we dat sowieso zullen doen als we ons huidig beleid blijven handhaven. Want ja. wij uh, proberen ons te houden uh, aan arbeidsvoorwaarden. Dat doen ze in China niet. In China heb je grofweg twee soorten misbruiken. Eén is in de labor camps, daar zijn ze pure slavernij... Dus als we met dat soort producten hebben ze in China geen arbeidsloon uh, kwijt. Dus dat zullen we altijd verliezen. Ten tweede, bijvoorbeeld producten als die iPads. Dat weet iedereen. Dat is een zelfmoordgolf geweest. Dus kun je zien hoe de arbeidsomstandigheden in China zijn. Als wij uh, daar niet China toe dwingen om, mm. ons, om ze zich netjes te gedragen... zullen we het altijd verliezen. Maar wilden juist die iPads, de hele, dat zou toch ons twee keer zo hard moeten kunnen laten werken? Die iPad zou? Nou, de hele informatietechnologie, alles wat we, ik bedoel, als we zonder papier, het zou je toch veel sneller moeten maken en ook snellere besluitvorming moeten opleveren. Kunnen we toch twee keer zo hard werken? Uh, ja, dat misschien wel, maar ik heb het nou even puur over dat wij het, uh, als je het over producten maken, ja. uh, de PvdA die het laatst over de maak-economie, we moeten maakbaan hier krijgen. Okay. Op dat gebied zullen we het verliezen. Want bijvoorbeeld zonnepanelenfabrieken hier in Nederland en Duitsland... die gaan failliet. Omdat ze in China veel en veel Kijk goedkoper aan. kunnen werken. Okay. En ten tweede zou ik nog iets willen zeggen ja. over de... Ik ben postbezorger geweest. Ik heb mijn contract ingeleverd. Ik heb dat een jaar gedaan. Hmm. Uh, de TNT, zo heette ze toen nog, die ja. is nu PostNL... Ja. Die, uh, die besodemiet het zijn eigen personeel. Als ik acht uur werk, krijg ik me vier uur uitbetaald. En toen dat na een jaar tijd steeds structureller werd... en ze zeiden, ja, sorry, we hebben geen budget erover nee. overduren. Dat... Uh, dus... Geen goed voorbeeld bedoelt u voor, voor, voor afrekenen op prestaties. Uh, Wildert, nee. we, we laten het erbij. Dankjewel, Wilbert Strijfbergen. Het is tien voor twaalf in Indonesië. En daar verblijft momenteel Jaap Smit. Hij is voorzitter van de CNV, dus vanuit Indonesië. Goedenavond, meneer Smit. Dag, meneer, meneer Edmonds. Dag, u bent in Indonesië om de belangen van de CNV aan het uh, te verdedigen? Nou, ik zit in het kader van CNV Internationaal. Wij doen al jarenlang uh, hebben contacten met een zusterorganisatie in Indonesië, SBSI... Eén keer per jaar maak ik een trip naar een van onze partners en ik zit nu toevallig in Indonesië waar ik dus vandaag uh, uh, en de komende dagen met collega's hier op zitten praten een aantal bedrijven ga bezoeken en vanavond bijvoorbeeld een uh, avond heb geluisterd naar mensen naar huishoudelijke opkomen voor hun rechten, want dit is een economie waarin... Mensen, bij wijze van spreken, constant aan het werk. Ja, die hebben... We hebben weinig een cent aan overhouden. Daarom, die hebben geen tweede dag, zou, zou je zeggen. Er, er, er, er, nee, nou, u bent, van ook, u bent hard, hard aan het werk eh, daar, dat is goed om te horen. Um, er moet ook harder gewerkt worden, zeg ik, in, in minder tijd. Wat zegt de CNV daarop? Wij zullen met elkaar in deze tijd gewoon moeten nadenken... hoe we onze productiviteit op peil kunnen houden... waar nodig omhoog moeten krijgen... Dat hoeft niet meteen door het inwerken van de Tweede Pinkse Dag zoals uh, Wouter Koolmees het voorstelt. Ik zeg, even hier zou ik, uh, als ik hier kijk, dan ben ik best maar zuinig op dat soort dagen waarin je met elkaar uh, kunt zitten van, uh, van het leven in plaats van het werk bent. Maar je kunt op creatieve manier kun je zorgen dat mensen productief worden. Overigens moet ik wel zeggen, ik heb ook al eerder gezegd, de productiviteit per uur in Nederland is erg hoog. Uh, maar je kunt door slimmer inzetten van mensen de productiviteit omhoog brengen. En misschien ja. moet je wel de nadruk leggen op we eens ophouden met dat georganiseerde wantrouwen waarbij de ene helft voortdurend over de schouder van de andere helft kijkt of u wel doet het is afgesproken. Absoluut. Geef mensen de verantwoordelijkheid en de vrijheid en de, en de, en de ruimte om hun werk op een goede manier ja. te doen. Dat zal de werkvreugde verhogen mm. en ongetwijfeld de productiviteit ook. Nou, dan zeg... Dus ja. ja. en scholing en, en, en gebruik tijd uh, slimmer dan nu. Het laat mensen niet eindeloos in de file staan. Dus Binnen de bestaande Daar zit... kaders kunnen wij met elkaar gaan kijken... hoe we Veel doen. Meneer Smit, dan zegt de, VNV, de FNV, die zegt... zolang mensen thuis zitten, zien wij het helemaal niet zitten... om meer te gaan werken of harder te gaan werken. Dat vind ik nogal naïef. Zolang, zolang mensen thuis zitten... Ja, zolang mensen dus niet werkloos we zijn... Hoeven we, hoeven we ons helemaal niet druk te maken over oh, meer werken. Nee, nee, nee, nee, goed. Dat, dat is ook zo. Maar laat ik zeggen, daarom ben ik maar, niet voor verlengen van de arbeidstijd, de, van de arbeidsweek. Dat is toch naïef, meneer Dat is toch een klein beetje naïef, als je ziet dat we een, meer dan 1 miljoen mensen tekort komen op een zeker moment uh, in de toekomst? Ja, op een zeker moment, ja. Maar dat moment is nu nog niet aangebroken. Nee, maar wees voorbereid. En, die, die, wat zeg je? Oh, sorry, wees voorbereid, zei ik. Ja, nee, dat, dat laat ik zeggen, die discussie zullen we ook de komende jaren met elkaar moeten voeren. Maar om nou centraal te zeggen, we moeten van 36 naar 40 uur. Overigens is dat een discussie die aan de ceo tafels plaatsvindt. En in sommige bedrijfsstappen en branche, Gebeurt het ook mm. al. Maar je moet je voorstellen, kijk eens naar de overheid. Daar moeten veel mensen eruit. Als je daar die werkheids niet gaat verlengen, dan creëer je alleen maar een groot probleem. Is ook zo. Problemen. Ja, meneer Smit, we gaan, we, gaan we gaan nog even luisteren. We gaan nog even luisteren naar wat mensen die op ons, ons nummer bellen. 0800 1121. Mag, mag ik u zeer dank, uh, Jaap Smit. En, en succes in... ...Indonesië, waar u vandaan belt... ...en daar was het inderdaad uh, 10 voor 12, dus zal het nu 5 voor 12 zijn. Uh, eens even kijken, Ronald Diekema uit Almere, goedenavond. Ja, goedenavond, spreek met uh, Ronald Diekema. Uh, ik ben het oneens. Ik, uh, ik denk dat de arbeidsproductiviteit, zoals net al gezegd... Wat ...door de vorige sprekers, ook de D66, al heel hoog is in Nederland. En uh, ik zie als, ja, als oplossing, het is nog ver weg natuurlijk... ...maar inderdaad dat je of langer moet gaan werken... ...of zoals Duitsland nu al doet werknemers moet gaan aantrekken. Uh, mensen scholen om het werk te kunnen gaan doen. Ja. Maar de productiviteit in Nederland is enorm hoog. Ik heb... Uh... In Amerika gezeten. En daar als je dat al vergelijkt met Nederland, waar, waar de Amerikanen zo hoog over opgeven, over zelfstandigheid en productiviteit is een Nederlandse werknemer, is uh, maar bijzonder goed. Is die nou zo hoog omdat we nou uh, minder moeten doen in weinig, of meer moeten doen in weinig tijd? Of komt het gewoon door de door de passie die we hebben voor het werk en de, de Calvinistische inslag van het werk moet af? Kijk, daar zou je nog veel meer, uh, kun, dat zou je veel meer kunnen stimuleren, denk ik. Ja, nou kijk, het, dat is natuurlijk beide zwaar. He, en inderdaad, je doet heel veel eigenlijk in relatief weinig uren. Uh, ik kom zelf bij, uh, uit het bankwezen, ik zit nu in het onderwijs. Ik moet je zeggen, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als nu. Ja. Maar dan vooral ook in uren. Uh, ik rijd bijvoorbeeld nu naar huis toe, we ben vanmorgen kwart vracht begonnen, dat ja. heeft genoeg. Maar de productiviteit van een Nederlandse werknemer die is al bijzonder hoog. Dus ja. u, uh, u, ik ben u, het wel met. Uh, u bent ja? de vorige spreker eens, misschien wel, hè, met, met meneer, meneer Smit, Ronald? Ja. Oké, okay, ja. dankjewel voor het inbellen. 0800 1121, we moeten meer werken in minder tijd. Niels P. Niels... Goedenavond Goeie uh, avond, Joost, met Niels P. Terry uit Rotterdam. Dag. Ik ben uh, ondernemer in de maakindustrie. En uh, wij hebben een bedrijf waar 40 uur per week gewerkt wordt. In tegenstelling tot uh, de metaalnijverheidsbedrijven die, uh, wij, die wij als toeleverancier hebben. Die, die 38 uur die daar volgens de CAO gewerkt wordt, die resulteert erin dat mensen of 13 extra vakantiedagen hebben in een jaar... of er op vrijdagmiddag na drie uur niet meer gewerkt wordt. Ja. Dat betekent dat er eigenlijk op vrijdag na de lunch... alleen nog maar een beetje de, de, de zaak aangeveegd wordt... Maar ik vind, weet en... je wat het is, Niels? Ik vind het zo zielig om te denken in uurtjes van, hè, net als de, de standaard ambtenaar bij wij spreken die zegt om vijf uur moet ik weg. Want het gaat erom, heb je je taak volbracht? Heb je gedaan wat je wilde, wat je doelen waren? Kijk, dat geleert, leert men veel sneller, denk ik, bij, bij de eigen bedrijven in het MKB dan bij de grote loonslaafindustrie, zeg maar. Dat is toch het punt. Je wil, je passie voor je werk, je wil je werk, wil je goed doen. En daar haal je ook je vreugde uit. En dan telt werkdruk niet. Nee, dat ben ik met je eens. Maar kijk, het is wel zo dat mensen hebben de natuurlijke behoefte om op maandagochtend eventjes bij te praten Tuurlijk. over uh, hoe het weekend was. Ja, geen punt. En, en op ja. vrijdagmiddag uh, doen we weer andere dingen. En uh, als je iets meer uren maakt, dan, uh, dan wordt je totale productiviteit, die neemt gewoon toe. Okay. Omdat die, die, die nevenactiviteiten, die blijven er altijd wel. Mm. En uh, wat je ook zelf zegt, het MKB, daar wordt over het algemeen 40 uur per week gewerkt. En het is niet voor niets dat het MKB wereldwijd de banenmotor is. Zeker, de is het. Is het ook. Ja. Niels, dank ja. je ja, wel okay. voor het bellen. We moeten meer werken in minder tijd. Gerard van Nou, Gerard van Delen is trouwens, maar het maakt niet uit. Uh, Goedenavond, Joost. Hoi. Uh, ik, uh, ik heb wel het idee dat er hard gewerkt wordt in Nederland. Maar met name wat jij ook zegt door ondernemers. Uh, wat dat betreft kun je in Nederland een beetje in, in twee delen. De mensen die de markt druk voelen en de mensen die de markt druk niet voelen. Uh, er zijn heel veel ondernemers die dat uh, momenteel wel voelen. Het gaat uh, wat zwaarder. Er wordt keihard gewerkt om toch het resultaat op pijl uh, te houden. Alleen we zitten met één probleem. Ja. Uh, op het moment dat er heel hard gewerkt wordt en je gaat meer verdienen... dan uh, kom je uh, in een of ander koopkrachtplaatje kom je terecht en dan zeg je... ja meneer, u, u verdient wat meer, dus u mag ook wat meer uh, afdragen ja. aan, uh, aan de maand. En, uh, en, en dat is nou niet echt heel erg stimulerend. Ik vind, nee. het, ik vind dat mensen zelf moeten weten hoe hard ze werken... Maar ze moeten dan ook uh, de genoegen mee nemen dat ze iets minder verdienen. En als ze liever uh, bestuurslid worden van de voervereniging of van uh, de konijnenvereniging of de of wat... omdat ze dat leuk vinden, dan moeten ze dat vooral doen. Die hebben we ook nodig, die mensen. Yep. Maar als ze dan vervolgens klagen over het feit dat ze iets minder verdienen dan een ander... Daar moet... dan is, is dat een vrijwillige keuze. Dat, en, en, ja. en, en daar gaat het vaak om, Mark. Daar kan het wel eens meer in zitten. En dan, ja. ja, en dan nog even één opmerking. Ja, heel kort, want we zijn er doorheen. D66, even, ja, D66... Uh, ja, ik vind, ik vind een collectieve feestdag zoals uh, een tweede dinsdag vind ik fantastisch. Ja. Want dan voel ik me niet schuldig om niet te werken. Kijk aan, Gerard. Oh sorry, dat was Gerard. Dus niet eens met D66. Maar heeft zijn eigen, uh, zijn eigen aanleiding gegeven om het, um het deels met mij eens te zijn. Ik zei: we moeten meer werken in minder tijd. Wordt veel getwitterd. Richard Kremer zegt: als ik zo om me heen kijk, kan er nog wel veel harder gewerkt worden. De heer Boekenstein zegt: Eerdmans verliezen van de zonnepaneelproducenten in China is niet erg. Chips maken wij ook niet. We moeten nieuwe technologie ontwikkelen. Matthias Meijer zegt: ADV, ATV afschaffen. Dat levert ook weer een hoop tijd op. Hashtag Eerdmans. Um, dan zegt Dimitri nog meer. Uren werken wil niet zeggen meer productie. Ik zie meer productie in anders werken. Het nieuwe werken bijvoorbeeld vanaf huis. U kunt meer kijken op www.20.com. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans om aan de discussie mee te doen. We zijn er doorheen. Nu gaat Kunststof verder hier op Radio 1 met muzikant Dave der Raven. Wij zijn er. Morgenavond weer. Tot dan. In sommige landen zijn de risico's duidelijk.